Er was eens een kleine jongen die woonde in Merendal, een arme streek in het kleine kikkerlandje van koning Christiaan van den Eerste, de Tweede. Uw stenen staan er prachtig bij. En uw graanvelden staan vol graan. En uw boomgaarden hangen vol appels. En u woont hier helemaal alleen. Is het misschien mogelijk om iets met ons te delen? Maaflo steelt met niemand. Met niemand. En waarom zou u ook, als het allemaal klopt wat ik over u gehoord heb? En wat heb jij gehoord? Dat u zich kunt omtoveren tot welk dier u maar wilt. Maar daar geloof ik helemaal niks van. <lacht> Dat klopt. Maar dan wil ik wel iets spectaculairs zien. Een uh, kameel. Nee, een giraf. Of nee, ik weet het. Een draak. Uit mijn moesten. Ik dacht het niet. Jij hield toch zo van dieren. Kat. Wat kan ik nu? Ik Mevrouw, op. kunt u mij helpen? Ik praat? Ja, kunt u mij helpen? Die kat praat! Nee. Die... <lacht> dat beest, Wat? dat... Dat beest praat! Echt hoor! Ja, hoor. Echt hoor, geluid ah, nee. met die kat! Zeg, ho, ho, ho! Poes, poes, poes, poes, poes! Ja, kom maar. Ik ben geen poes, maar een kater. Ah. En ik heet Tim. Ah. Iedereen is bang voor een kat die praat. Wat moet ik nu? Niet meer praten. Wie bent u? Ik. Oh, ik ben Agatha. Zie, ik woon hier in Kat op Zand. Met mijn katjes. Kaatjes, Kaatjes, kom eens bij Agatha. Oh, kijk, hier zijn zij. Oh, zij zijn zo lief. Allemaal, zie. Kara, jij mag er met ons mee. Hè? En jij mag er blijven zolang jij wil. Hey? Oh, Kara, als die mensen bang voor jou zijn omdat jij praat, dan kies jij toch gewoon om maar niet meer te praten. Nee, huh? jij zegt alleen miauw. Miauw, nee, mij. Nee. Bravo, Kala, bravo Mia vanaf nu en nooit meer een wat anders dan. Ja, bij zie si, bravo. Het leven van pratende mensen is niet automatisch een feest. Het uit kunnen spreken van dromen en wensen, verpest Is het zwijgen Dat het beste Oeh. Zwijgen? Zwijgen, nou niet helemaal hè. Nee, jij zegt heel veel Maar in een andere taal hm? Dag meneer Of uh, dag mevrouw Dat is een miauw Miauw miauw miauw Het regent weer Of oh, wat een kou Dat is een miauw Miauw, miauw, miauw. In die glazen, kan jij beter keihard blazen? Wil jij zeggen, vaar je binnen? Kan jij beter even spinnen? Want ieder woord brengt jou verder in dat nauw. Dus hou het op. Miau, miau, miau. Dus hou het op. Miau, miauw miau, miau. Dus hou het op. en praten als een kat. Zie. <laughs> oh, maar katten doen veel meer dan alleen miauwen. Ja, katten die geven kopjes. Kijk zo, daar. Geef maar kopje. Ja, oh, Dat is een heel lief kopje. Goed. Oh. En katten die wassen zich met de tong, helemaal schoon. Zie, schoon wassen, schoon wassen. lekker. En wat doen katten nog meer? Ze krabbelen, ja, nou ze krabbelen, ja ze krabbelen. <laughs> ja, en ze kietelen. En katten die sluipen op de tentjes, hele zaag. Oh. Maar het allerbelangrijkste is katten hebben het leukste spelen. ja. Is dan? Huh? Blijf maar hier of ga maar gauw. Dat is miauw, miauw, miauw, miauw. Veel plezier of ik hou van jou. Dat is miauw, miauw, miauw, miauw. Bij ellende aan de knieën wordt mijn dikke staart steeds dikker. Ik geef nooit een schouderklopje. Nee, ik hou het bij een kopje. En ga weg is even krabben met een klauw. Dus ik vertrouw op miau, miauw, miauw, Mia. miauw, miauw, Mia miauw, miauw, miauw, Mia Mia Mia Dat is... Nu weg. Huh? Oh. Kijk nou eens. Wat een leuk katje. Nou. Dag. Hé, hey, kom dan. Ja, kom dan eens. Ja, kom. Ja, ja. kom maar. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Hallo. Hè? Ik ben Toon. Ben jij hier helemaal alleen? Nou. Oh. En uh, hoor jij dan helemaal bij niemand? Ha. Hey. Wat? Wil je met mij mee? Nee! Oh, nou. Nou, mijn zoon zullen jou geweldig vinden. Tja, ja, en in de molen is er ruimte genoeg, dus uh, <laughs> ga jij maar met mij mee. <laughs> oh, weet je wat? Ik noem jou uh, bolletje. Nou. Vind je dat mooi? Ja, oh, bolletje dus. <laughs> bolletje? Nee, hè? Jacob, kom maar. Kom wat? Hoi, oh. Te laat. Kom maar. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Zijn we mee? Hoi. Ah, ja, nee. Dat is beter. <laughs> wat? Hoi, wat? Oh. Hey, jongens. Goeie. Jongens. Komen jullie eens even hier? Ik wil jullie even voorstellen aan iemand. Hoi. Hey. Kijk eens. Dit... Is Bolletje een kat. Hé, hé, hé, hé. Oh, oh, oh. ben je verkouden, broertje? Ja, haha, heel grappig, Johan. Ja, of hooikoorts, het is de tijd, hè? Nee, het is geen hooikoorts, Jacob. Nou, nou en waarom nies je dan? Maar ik nies niet... Hadden we nou maar een fiets gekregen? Ja, of een ratelslang, want die verhaart niet. Johan, snap je, omdat de ratelslang... Johan? bolletje vreselijke naam maar goed vanaf dat moment woonde ik in een molen bij molen naar toon en zijn drie zoons ver weg van merendal en tovenaar naar maveros uiteindelijk ging het wel wennen en ging ik al mouwens mijn gang een vloek leek vervelend maar toch bleek het later een zegen. Een kat zijn heeft ook heus een voordeel. Je leven duurt acht keer zo lang. <kluis> een mens heeft één leven, maar ik heb als kater er negen. Molenaar Toon had maar één leven. Ja. En dat leven stopte. Miau, Miauw, miau, miauw. Miau, miau. miau. Miao, miau. Mjam mjam mjam mjam mjam mjam mjam mjam mjam mjam Miau miau miau miau miau miau Van zijn drie zoons was het Bas hot, gezondheid die zich over mij ontfermde. Kom maar, hij gaf me melk, brokken, kamde mijn vacht en gaf me één keer in de drie maanden een ontwormingspil. Na de dood van molen naar Toon lazen de broers het testament. Wat, nee. oh, hij heeft... Johan kreeg wat geld en de molen Oh, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ik heb de molen. Oh, dan kan ik eindelijk zelf geld verdienen. Goed, man. Jacob kreeg wat geld. En de ezel. Ja! Ik heb de ezel. Ik heb de ezel. Nou, kom maar bij mij werken in die molen. Ik kan die ezel goed gebruiken. Doen we. En Bas kreeg wat geld en... de kat. De, de kat? kat? Oh, daar heb jij echt wat aan. Hey, succes met je katbas oh, hey. Wij runnen de molen. Hè? Run jij dan de kattenbak? De kattenbak. Hé, nou. bolletje. Ja, die... Hey. Meeuw. hey. Meeuw. Ja, ik ben ook wel blij met je. Oh, oh, oh. Papa had toch wel iets kunnen geven. I iets waar ik mee vooruit kan. Ja. Iets voor in de toekomst, bedoel ik. Ja. Maar nee, ik zit met jou. Ja, ja dat is toch jammer. Miau. Nou, nee, het is hartstikke gezellig, hoor, maar... Jammer! Ah. Geef me wat, geef me iets. Hachi, Hachi, een verdiertje voor mijn fiets. Een parpunet had ik liever nog gehad, maar wat krijg ik? Ik krijg de kat. Hachu, Hachu, geef me iets, geef me wat. Hachu, Hachu, geef een eentje voor in bad. Of zelfs geld, ook al heeft die dag hier rem, die krijg ik niet. Nee, ik krijg hem. Hoe overdreven en ondankbaar moet het lijken? Om een gegeven kater in de bek te kijken. Hatsie, ik kan niet anders, ben ik wak. Ik kan niet anders dit moment. Want wat als je je leven lang al allergisch bent? Kijk, hij slaapt dag en nacht. Ligt alleen maar aan zijn wacht. Waarom krijg ik terwijl ik niet van katten houd? Nou juist die kat zit ik met jou. Hatshoek! Ligt dan maar, ligt dan maar. Hatshoek! Het is overal het jou, Gekrijs, geen jengel echt Ik wil geen kat, ik ruil hem in. Overdreven en ondankbaar moet het lijken Om een gegeven kater in de bek te kijken Hatsie! Ik kan niet anders, met ik bang. Hachi. Ik kan niet anders, dit moment Want wat als je je leven lang al vreselijk allergisch bent Ha, ha? Hachi. ja, ja Jij bent lief, alleen nee, niet te dichtbij. Ja. Nou, ik zit er maar mooi mee. Het is niets waar ik iets mee kan. Mijn ene broer kreeg de molen, de andere de ezel. En ik? Ik heb deze suffe, miauwende, spinnende, verharende, alze struiken, geel, pissen en stiekende. Mooi, houden we ons even in. Wie, wie, wie, wie, wie, zei dat? Nou. Nee, nee, dat kan niet. Dat, dat, dat, dat is onmogelijk. J Jij bent een kat. En een kat die zegt... Nou, inderdaad, een kat miauwt. Een kat miauwt gewoon. Nou, deze niet, hoor. Wat? J -j -j Jij praat? Vrij goed zelf. Nee! En je verstaat ook alles! Zeker maar! Vooral dat gedeelte van suf, miauwend, spinnend, verharend, al onze struiken geel geelpiezend. Als jij die kattenbak nou eens op tijd verschoont, pies ik niet zo vaak in die struiken, Bas. Maar, maar, maar waarom nu pas? Waarom praat jij nu pas? Oh, En stinkend, ik lik mezelf de blaren op mijn tong om mezelf een beetje schoon te houden. Hé, hey, maar Polletje... Oh, Dat misverstand wil ik eindelijk even rechtzetten. Die naam, die kan niet. Die kan gewoon niet. Nee. Hey, bolletje, bolletje. Zie ik eruit als een bolletje? Nou, als ik heel ben, ben... Nee. Bas, ik zie er niet uit als een bolletje. Nee. Ik ben Tim. Aangenaam. Kom op, knul. Geef je kans een pootje. Goed. Nog steeds zo ontevreden met wat je gekregen hebt? Nee. <totie> een pratende kat als ik dat aan mijn broers vertel. Nee nee nee nee nee nee nee nee, nee nee nee nee nee nee nee, dat doe jij niet. Nee, ik kan jou beter helpen als ik zelf bepaal wie er af weet en wie niet. Begrepen? Pa helpen? Natuurlijk. Ik ben de vervelendste niet. Ik ga jou helpen, maar met wat dan precies? Oh Bas, je hebt de afgelopen jaren als beste voor me gezorgd. Ja, je bent knetterallergisch. Hart. Gezondheid, dank je. En toch, en toch heb jij voor me gezorgd, nee. Nee. als dat geen toewijding is. En daarom lijkt het me een goed idee dat ik eens iets terug ga doen. Oké, okay. maar hoe dan precies? Ja, dat weet ik nog niet, maar uh... daar kom ik op terug. Oh. Maar, maar, voordat ik jou kan helpen, moet jij eerst iets voor mij doen. We, uh, uh, uh, en dat is? Ja, wacht maar af. Kom op en uh, neem je geld mee. Oké. Okay. In het paleis van koning Christian van den Eerste de Tweede... probeert de koning zijn dochter Tessa er al dagenlang van te overtuigen... dat ze toch heus, heus zal moeten trouwen. Ja. <truhend> Ik wil, ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het niet. Maar het moet, meisje, het moet. Je moet trouwen. Je kan toch niet je hele leven lang alleen blijven? Nee, nee, nee, je moet trouwen. Waarom? Omdat dat zo hecht. Omdat het altijd zo gegaan is. Huh? En omdat dat altijd zo zal blijven gaan. Hm. Als een prinses een bepaalde leeftijd krijgt, hè? Ja. Ja, dan moet ze trouwen. Van wie? Nou, van niemand in het bijzonder, gewoon omdat dat moet. Ha? Dat is de traditie, Tessa. Traditie. Ja. Pap, met wie moet ik dan trouwen? Ja, met een jongen van adel natuurlijk, hè. Een prinses kan alleen maar trouwen met een jongen van adel. Dat is ook de traditie. Oh, maar ik ken helemaal geen jongens van adel. Precies. En daarom komen ze straks ook allemaal langs. Allemaal? Allemaal, ja! Je moet toch een beetje zien wat dat te koop is in de wereld, hè? Maar nu ga je eerst die jurk even aanpassen, kom op. Oh, mijn pap, pap, ik haat die oude witsjurk, echt! Ha, Tessa, alleen maar even passen! Ha. Tessa, kom je zo inspecteren? Oh, kom op nou! Kleren te koop, kleren te koop. Het nieuwste van het mooiste, het nieuwste van het liefste. Dames, dames, moet je even kijken. Ik heb echt van alles. Allerlei prularia. Deze sleutel, deze is leuk, ja, is, leuk, is leuk. Maar Kleren, wat? Jij wilt kleren? Inderdaad, ik wil kleren. Ik ben nu al zo lang aan kant dat ik vergeten ben hoe het is om een mens te zijn. Een mens? Ik wil mooie schoenen. Wat? Mooie kleren? Nee. Oh, misschien een hoed. Misschien iets met een sling. Misschien iets van een cape. Je haar kan in een knot, of nee, een laag. Een vogel die herken je aan zijn veren Een tijger die wordt aan zijn vacht herkend Je zou het deze keer moeten proberen Aan je kleren, aan je kleren ziet ze altijd die je bent Het is toch vlakker, maar je kunt het niet negeren ze zien altijd wie je bent Aan je kleren Les die je maar beter snel kan leren Aan je kleren Aan je kleren zien ze echt een heleboel Ja maar je zit een veel te strak Iets met een lichte hak Waarom heb jij zo'n jurk een allergie? Misschien iets van een laas Ik wil geen rol, maar paars Misschien juist iets dat komt op aan mijn knie Oh dat zijn ze! Geef hier. Een vogel die herken je aan zijn veren Een tijger die wordt aan zijn vacht herkend Je zou het eens een keer moeten proberen Aan je kleren Aan je kleren zien ze altijd wie je bent Het is op een maar je kunt het niet negeren Ze zien altijd wie je bent Aan je kleren Een les die je maar beter snel kan leren Heb jij hier nou echt al jouw geld aan uitgegeven? Aan kattenkleren? <lacht> jij bent echt knettergek. Vind jij nou echt heel gek dat Pa jou alleen maar die kat heeft nagelaten? Oh, oh, oh, oh. Nou ja, als je zo met geld omspringt. Johan, Johan, Johan. Edelieden van Heinde en Verre, welkom aan het Hof van zijn koninklijke hoogheid, koning Christian van den Eerste de Tweede. Als u zich hier opstelt in een rij, krijgt u allemaal een kort moment de kans... om naar de hand van prinses Tessa te dingen. Het bal is geopend, kom op Tessa! En hij loopt mank. En deze praat nog altijd over voetbal. Dus daarmee trouwen, ik denk het niet. Wat denk je zelf van? Ha, doe er wat van je best, kut! Zit erin! Hij gaat helemaal niet weg, je gaat bij mij mee, we zijn nog lang niet klaar, jonge dame. Ach lieveling, zat er nou echt niet eentje tussen? Nee, niet eentje! Oh, maar dit waren ze toch echt allemaal. Hè? Ja, nou, dus? Dus? Dus zou je toch echt een van deze edelieden moeten kiezen om mee te trouwen? En dat doe ik dus niet! En nou is genoeg! Jij gedraagt je als een we verwend kind, een groot, met een jongen van Adolf. Vanuit. Het bal is ten einde! Spottelijk zet, maar spot... we Papa! Ik spiel een man juist trouwen vanuit liefde. Als dit een keuze is, hoef ik er geen. Wat hou je van? Ik hou niet eens van voetbal. Zijn dit een man? Niet. Ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het NIET! <laughs> nou, dat. Uh, ik ben Tessa. Oh, ik ben Bas. Hoi. Hey. hey. <laughs> Wacht, kom. Kom, kom, kom, kom. Kom! kom. Oh, echt waar? Ja, kom mee. Oké. Okay. Gaat het weer een beetje beter? Oh, ja hoor. Oh, maar mijn vader. Oh, soms, soms kan ik hem echt... Hij is zo eigenwijs. Oh, en heel traditioneel. En dat ben ik echt niet. Maar niet traditioneel, nee. want je lijkt me behoorlijk eigenwijs. Hé? Huh? Maar dat, dat zou je dan wel van hem hebben? Nou, bedankt voor het compliment. Ah, oh, mooie! Hoe gaat het, mevrouw? Stik u! Ja. Jonge mensen die verliefd zijn, want dat hadden jullie wel door, toch? Bas werd smoor op Tessa en Tessa tot over haar oren op Bas. Oh. miauw. miauw. Soenen, dat is wel een tikkie snel, vind je zelf ook niet. Ze kennen elkaar net. Jol, daar gaan dagen overheen, weken, maanden. Miao. Wat? Zo. Hallo. Koekoek. Koek. Nou, die laten er ook geen gras over groeien. Ja. Dit kan niet. W wat, wat, wat, wat? Wat kan niet? <totmiddelen> Dit. Wij. Als mijn vader er ooit achter komt. Hè, maar hoe komt hij daar ooit achter dan? Mijn vader is de koning. Die komt overal achter. Oh, zie je nou wel? Ineens is alles anders. Hè? Nee, hoe bedoel je? Nou, alles is leuk, gezellig, zorgeloos. Tot dat ene stomme woord. Prinses. Ja. Majesteit. Hou op alsjeblieft. En het ergste is: door dit woord kan het niet. Je bent niet van. Ja, echt waar? Maar je zei. We Ik kan niet. meer. wat zeg je nou? En nu is het tijd voor een feestje! Feestje! Feestje! Is the big Breekt je hart toch? Ja, vind ik echt sneu. Vind ik echt super, super, super zonde. Ik vond het zo'n leuk setje. <lacht> zo. Hé, hey, maar wacht eens. Ik zou Bas helpen en ik wist nog niet waarmee. Nou, toen dus wel. Ik breng die twee gewoon weer bij elkaar. Oh, oh, oh, oh, oh, ik dacht, dat alles wel goed. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, D dit is verschrikkelijk. Sorry, wat is er verschrikkelijk? Oh, oh, oh. Eens kijken. Oh, dit. Oh. Bevelschrift van zijn koninklijke hoogheid Koning Christian van den Eerste de Tweede. Zit, zit, zit. Op last van het Hof dienen alle wezens die zich hier in Katopzand ophouden binnen een maand een andere oh. plek te zoeken. Oh. Oh. Dan bouwt koning Christian van den Eerste de Tweede zijn derde gastenverblijf. Dat zal worden opgeleverd op de vierde van de vijfde. Bas wil een prinses. Heeft pas succes Als het hier voor goed Mag blijven van de koning Dit is haast de grap Zijn twee vliegen in één klap Speel het slim En iedereen krijgt zijn beloning Ik was er niet de beste in Dat weet ik nog Maar dit vraagt wel Om wat list En wat bezorgd ik doe het, ik doe het, ik doe het, ik fix het. Ik regel het en pak het aan. Ik kan hier niet meer blijven staan, want ik moet daar de Ik doe het, ik fix het. En deze keer zegt mij miauw. De dus het moet vertrouwen nou, maar het is wel heel kort En hey, wat ga jij dan doen? Ik ga naar het paleis. Kom jullie een stukje oh, naar Een gelaarsde kat en hij praat. Nou, ik ben al onder de indruk, hoor. Kijk, dat is nou een buiging. volgens de traditie is dat nou een perfecte buiging. Majesteit, heer mijn tijd, het beest praat. Majesteit, ik kom hier niet voor mijzelf. Ik kom hier om u iets aan te bieden. Oh, een konijn? Ja. Nou, eten we vanavond konijn, weten we dat ook weer. Oh ja, met frietjes. Bedankt, pratende kat. Maar majesteit, u moet niet mij bedanken. U moet mijn meester bedanken. Mijn meester hoopt ooit om de hand van uw dochter te kunnen vragen. Maar daarvoor wil hij toch eerst op goede voet staan met haar vader. Oh, dat ben ik. Hij wil toch met mij trouwen? Rustig, dat is, nou is Ga, laat meneer de kat nou eens eventjes uitpraten. Hm. Zag eens, uw meester, hij is die van adel. Oh zeker. Ah. Ja, ja, ja. Hij is, uh, hmm? hij is, uh... marquise. Marquise. Hoe heet die dan, die marquise? Hè? Huh. En daar had ik nog niet over nagedacht. En ik kon niet zeggen Markies Bas, want nou ja, dat klinkt natuurlijk voor geen meter. Cara is liefste in het Italiaans. Cara, Bas. De Marquis van Carabas. Hij doet u de hartelijke groeten. Oh. Ja. Hij is jong, hij is schuitig, hij is fris en hij is fruitig. Kijk naar mij, dan weet u, hij is leuk met dieren. Hij is hip en hij is vlot, hij heeft echt een gouden strot. Hij is slank met op de juiste plekken spieren. Hij is lollig, hij is lief, soms misschien wel wat naïef. Maar hij past, kan ik u zeggen, bij de beste royalties. Prins is P, waar ik u mee verras. De marquise van Carabas. En dat was stap 1. Hierna ging ik om de dag op bezoek bij de koning en prinses Tessa. Majesteit! Ja! eens, een verzant. Oh, heerlijk! Breng hem naar de kok. Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt. Hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig op masseren. La la. Altijd vrolijk en charmant, nooit een snot of arrogant. Als u mij zou vragen, dan gaf ik graag meteen mijn met trouwadvies. En je kiest de beste van de klas. De markies van Carabas. <tiep> <tiep> <tiep> nou. Ja. Nou. Nee. Majesteit? Ja. Majesteit, kijk eens. Ja. Bloemen, ik ben gek op bloemen. Deze zijn voor u. Voor mij. Van de markies. Wat mooi, maar waarom geeft de markies zelf eigenlijk niet? Onder ons gezegd gezwegen, de markies is wat verlegen. Daarom laat hij u steeds via mij begroeten. Hoi. Maar vertrouw me, het komt goed. De markies verzamelt moet. En hij hoopt u in de toekomst te ontmoeten. Hij vertelt me continu, hoe hij enkel droomt van u. Hem voorbijgaan is voor u en hem een absoluut verlies. Als u hem ziet, zal het u helder zijn als glas. De markies van Iemand anders. Op wie? Op bas. Tessa! Ik moet mee met mijn vader. Maar naar Maar kat op Zand. Dan gaan we een vlag plaatsen als startschot voor de bouw van zijn derde gastenverblijf. Oh, en daarna gaan we naar Merendal. Merendal. We vertrekken morgen vroeg en we zijn wel even weg. Dus hopelijk zie ik u daarna nog. Nou, misschien wel eerder. En dan konden we ook trouwen heel misschien. We dronken thee en aten taartjes op het terras. Of stamden samen vol in elke regenplas. Als heel de wereld maar zo prachtig was, liefste Tessa. Bas! Bas! Oh. oh, ja, wat is er nu weer? Kijk eens spullen. Ja, dus. Kijk eens spullen. We gaan een paar dagen weg. Weg? Maar, maar, waarheen dan? Verrassing. Vertrouw me. Ik heb elkaar gepakt wat je nodig hebt. We vertrekken zo vroeg mogelijk. Vroeg? Nee, nee, nee. nee. Ik heb nu echt een acht uur slaap nodig. Je nou niet zo, chap, chap. Oké, okay, oké. Okay, okay. Ik zei hem niets, Hij moest me maar vertrouwen. Oh, het werd een korte nacht. In het paleis was iedereen al in rep en roer voor de grote reis voor de koning en prinses Tessa naar Merendal. Tessa, Tessa, opschieten, we moeten nu echt weg. Ja. Oh, de bevolking van Merendal gaat straks langs de route staan, he, om een prinses te zien. Tja, en zo ziet een prinses eruit, he. Dat is... Traditie? Ja. Wakker worden! Ja. Ah! Oh, waarom moet het zo ongelooflijk vroeg? En waar gaan we heen en wanneer zijn we terug aan? Omdat ik het zeg, gaat je niks aan nee, en dat zie je vanzelf wel. Helemaal niet zoveel vragen, kom op, lopen! De ene voet gaat voor de ander, dan de ander voor de een. Het is misschien een heel uitlopen, maar je doet het niet alleen. Nee, dat is waar. Niet stoppen, blijven stappen, kom op nou nee. MCK. Ah. We lopen met z'n twee, Dus zing maar met me mee Blijven lopen, lopen We gaan van hier naar daar Blijven lopen, lopen Al heb je dan een blaar Ja, ik heb een blaar De kortste weg om er te komen Is in een rechte lijn Dus blijven lopen, lopen, lopen Tot we aan het einde zijn Doei! pas niet te snel! Hetzellige tazza. Oh, heerlijk. Oh, misschien een beetje wuiven, hè? Oh, pap, kijk. Hé, hey, hallo. Hé, hey, hallo. Nee, dat is ordinair. Nee, oh. nee, kijk zo. De pols een beetje krom en naar je toe, hè. Naar je toe. Alles is voor jou. Ja. Alt, halt, haalt, haalt, halt. halt. Stop, stop, stop, stop. Zeg, wat krijgen we nou? Ha. Ha, wat krijgen we nou? Het volk wuift helemaal niet terug naar de koning. Zeg, dat is een traditie, hoor. Als de koning naar je wuift... ...met die ...dan wuiven wij... We... ...heel goed. Oh, geweldig. Nee, ik ga even kijken of ze daar ook gehoord hebben. Hè? Zeg, hebben jullie dat ook gehoord? Nou ja, kijk. Zo eenvoudig kan dat dus zijn. Komt-ie. Oh, kijk eens, Tessa. Wat een heerlijk volkje. En zo spontaan. Zeg, Tessa, weet je wat de gewone mensen ook leuk vinden? Nou? Als de prinses een dansje doet op het dak van de koets. Echt? Nee, maar vind ik zelf heel koddig. Oh. Kom, we gaan. We zijn er. Oh, sorry. Tessa? Wij starten hier de bouwwerkzaamheden, hè? En dat is een heel plechtig moment. Laat hm? okay. de vlag. <tied> Laat de bouwwerkzaamheden hebben ha? O Tessa Murgen, morgen. Hij zegt niks meer van over. Pamboenflaks, pet, alles <lacht> weg. Hè? Kom, we gaan de koets in. op naar Merendaal. Haast. <lacht> de ene boom komt na de ander, dan de ander na de een. Het is een vrij vervelend uitzicht, maar je kunt er niet omheen. Die tocht gaat eeuwig duren, die is nog lang niet klaar. dus zie ik iemand lopen. Dan werf ik daar maar naar. Blijven, blijven, blijven. Ik zwei van hier naar daar. Blijven, blijven. Uit. Sorry? Je kleren. Alles uit. Wacht. Alles? Nou, je onderbroek mag je wel aanhouden, maar de rest uit. Nu? Kom. W nu? Ja, kom. Uh, okay. En nu? Het water, het water in. Het water in? Nu? Ja, rustig. hier. rustig. Opwaa! Doe. Stop! Help dan toch! Potver, de potver, de potver. Zeg, wat is hier aan de hand? Koning Christian, nou ja, wat vreselijk toevallig, zegt! Dit verzin je toch niet? Hé! Hey! Hey al, kijk, weer zo'n traditionele buiging, oh, Met een ping. Ja, ping. Ja. Zeg, vertel verder pratende kat, wat is er aan de hand? Het is de marquise. Oh, die van Karabach. Ja, die. die ja. Die water ingesprongen om te gaan zwemmen en nu heeft iemand, iemand al zijn kleren gestolen. Nee, ja. nee, ja. nee, ja. Nee. Ja. nee. Het is niet waar. Wat een nare streek. Nou, er is ook nee. helemaal niks meer veilig voor reuvers. Alsjeblieft, nee. kunt u hem helpen? Maar natuurlijk. Na ja, al die prachtige geschenken, oh ja, is dat toch wel het beste wat ik kan doen, ha? Marquise? Tassani. Hé, wat? Wie? U, de marquis van Carabas. What? Komt hey. u maar. Hey. Jij? Jij? Yes. Wat? Ben, ben jij de marquis van Carabas? Nee, nee, ik ben Bas, ja. Nou, nou Bas is zijn roepnaam, hè. Zo, zo, zo noemt iedereen hem. Bas. Dan ben jij dus van adel. Oh, dat is ook zo. Oh maar dan oh oh kunnen we dus wel trouwen! Trouwen! Trouwen, yep. oh, well, lieveling, gaat dat dan niet en niet zo snel. <laughs> zo kan je nooit iemand fatsoenlijk een huwelijk vragen. Laat kijk kleding. Oh, dank u. Niet zo gluren, Tessa. Oh, ik luk, ik luk, ik luk, echt niet. oh dank u wel. Ja. Oh. ja, U zult moeten begrijpen dat een marquise alleen maar kan trouwen met mijn dochter als hij land heeft. En? Een kasteel. Maar natuurlijk heeft die land. Heb ik dat? En een kasteel? Joh, ook nog. Ja. Ja. Nou, laten we dat dan meteen even gaan inspecteren. No. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. We zijn er nou toch? No, Goed. Pas erop, hè. het is hobbelig. <tankt> ik ben er stiekem van doorgegaan. Maar met het ene leugentje best wil waren we dus nog niet. De eerste hobbel was genomen. Ze dachten allemaal dat Bas van Adel was de markies van Carabas. Maar ja, een markies moest dus blijkbaar land en een kasteel hebben. Boer! Zeg het eens, Malke. Wacht even, jij schrikt niet van een pratende kat? <laughs> Merendal wordt bestuurd door tovenaar Mavros. Als een slechte tovenaar de macht heeft over uw land, mag er echt wel wat sottere dingen mee zijn, hè? Oh ja, nou, ik, uh, ik heb je hulp nodig. Zo dadelijk komt er een koets langs met daarin de koning. Nee. Nou, al heel snel al. Je moet namelijk iets voor me doen. Je moet iets tegen ze zeggen. Dat is niet waar. Ik mag praten tegen de koning en de prinses. Je moet tegen ze zeggen dat al dit land van de markies van Carabas is. En het kasteel ook. Heel simpel. Ik weet het toch niet zo. Allee, liegen tegen de koning en de prinses. De koning! Ik zit in de struiken, ik zeg alles voor. Praat mij maar na, maar hou die koets tegen. Ho! Oh! Oh! Oh! Oh. oh, hallo, boerenvalk. Majesteit. Majesteit. Ik wilde u het land laten zien. Ik wilde u mijn hand laten zien. Het land. Het landsukkel. Het landsukkel. Oh, Pardon? Allemaal van de markies. Het kasteel ook. Allemaal van de markies? Oh. Het kasteel ook. Wat? Oh. Van mij? Nou Markies, oh. dat heeft u werkelijk uitstekend voor ja. elkaar zeg. Heb je mij nog meer niet verteld? Wat? Gezondheid. Nu knielen, idioot. Nu knielen, idioot. Ah. Nou, Marquisa, nu gaan we naar uw kasteel! Oh, ben spannend. kom! Ja, mij ook. Ja. kan. Ja. En dat was stap 2, en nu stap 3, een kasteel. Ik kende maar één kasteel, het kasteel van Mavros, de gevreesde tovenaar. Ik had katten nodig, veel katten. Meeuw! Mee mee oh, tjus, tjus, tjus, hey, wat is er aan de hand? Ik was in de slaap. Ik, ach, post voor mij! Oh, ho, ho, ho, ho. oh, het is er van de team. Oh. Verzamelen bij het kasteel van. Mama Mia, tovenaar Maafros. Oh, ach, wij moeten het team gaan helpen. He? Kaatjes! Mia! Kom kom, kom mee, ja. Hallo? Hallo? Jij, de pratende kat. Weet u dat nog? Jij hebt me voor de gek gehouden. Nou, dat viel best mee toch? Ik heb nog steeds niets gezien. <lacht> uh. Maar deze keer iets kleins. Iets kleins. Een muis misschien? Een muis. Natuurlijk kan ik dat. Geen probleem. Als je over naar Mavros nu opeet, dan, oh, dan weet je zeker dat je voor altijd een kaat blijft. nee! Akata. Heb ik het wel goed gedaan? Fatim, keuzes maken wij met de hart. Alles wat jij hebt gedaan, heb jij gedaan uit de liefde. Liefde voor die baas. Liefde voor die mei. Liefde voor die katjes. Ja, mouw. maar niet altijd eerlijk. <totstuk> en nou opruimen. De markies van Carabas en de prinses kunnen elk moment hier zijn. Alles moet schoon en fris. <totstuk> Heel het kastiel, dat moet op worden, maar dat doen we met elkaar. Als we allemaal maar helpen, zijn we zo versneller sneller klaar. Niet stoppen, te sokken en weg met alle troep. We hebben wel wat haast, we dus gaan zo op de stoep. Blijven poetsen, poetsen, de zieren aanklap. Blijven poetsen, poetsen, de boel moet op de kracht. Dus We zwegen, afstoffen en koenen, niet meer wakkerig Op. En nou opruimen. Blijven, Markies van Carabas. Nou, u heeft werkelijk een wonderschoon, schoon, schoon, schoon kasteel, Markies. Tim, wat is dit? Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Kom je nou ineens aan een kasteel? Jij moet niet zoveel vragen. Oh, mooi Nou, je moet één ding vragen. Aan Tessa. Ja, hè? Oeh, kijk. kijk je op. Liefste Tessa. Wil je met me trouwen? Ik vond die edelliede eerlijk een verschrikking, zo erg dat ik dacht ik trouw niets meer. Maar deze praat God dank nooit over voetbal, dus met hem trouwen. Majesteit, huh? ik heb nog een vraag. Ik hoorde van uw plannen tot de bouw van een derde gastenverblijf... bij Kat op Zand. Maar die plek die heeft voor mij een hele bijzondere betekenis. Want daar zag ik Tessa voor het eerst. Oh, is ze niet schattig? Tuurlijk. Ik bouw dat gastenverblijf ergens anders. Hè. Oh, op het Loonse Land, ja. Maar nu gaan we naar mijn paleis, hè, want we hebben een bruiloft voor te bereiden. Ja. Ja. En zo trouwde Bas met zijn prinses Tessa. En zo werd ook kat op zand gered. En daarom mogen jullie hier nog steeds allemaal wonen. Mama. Mouw, mouw, mouw, mouw, mouw. Uh, De bruiloft, wil je dat echt weten? Mouw, mouw. De bruiloft was ja, fantastisch. Een man van adel aan de haak geslagen, pap. Een markies? Nou, absoluut geen markies. Hoe bedoelt u? Prins, je bent nu een prins! Ja! En later ben je koning, hè? Naast mijn dochter als koningin. Later. Oké. Voor jou. Oh, wat is dat nou? Dat hoort bij een nieuwe minister. Minister? <grijg> Waarvan? Dierenzaken. Jij gaat je inzetten voor alle dieren van het hele koninkrijk. En je krijgt je eigen vleugel bij ons in het paleis. Echt waar? Ja, echt waar. Majesteit! Wacht eens, wacht eens, wacht eens. En nu is het tijd voor een Feestje!